Twee belangrijke bezuinigingen in het onderwijs worden uitgesteld. Het gaat om de boete voor studenten die met meer, dan een jaar, met meer dan een jaar vertraging... en om de korting op het passend onderwijs voor kinderen met stoornissen als ADHD. De SGP, die nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer... had op het uitstel aangedrongen. Beide maatregelen gaan niet al dit jaar in, maar pas in 2012. De bezuiniging op het passend onderwijs wordt ook geleidelijker ingevoerd... volgens het kabinet de Stad Zorgvuldiger.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 De internationale gemeenschap heeft de Libische kolonel Gaddafi... voor het eerst officieel opgeroepen om af te treden. De oproep komt van 16 landen in Europa en het Midden-Oosten... en de Verenigde Naties, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie. Ze maken deel uit van een nieuwe internationale contactgroep... die bijeen was in Qatar. De kroonprins van de Golfstaat zei dat Gaddafi een oplossing... voor het conflict in de weg staat... en dat de Libiërs zelf hun toekomst moeten kunnen bepalen... Bij de top waren ook vertegenwoordigers van de opstandelingen die uit zijn op de onverwerping van Gaddafi's regime. President Obama wil het Amerikaanse begrotingstekort in de komende twaalf jaar terugdringen met 4 biljoen dollar, oftewel 4000 miljard. In 2015 moet het begrotingstekort daardoor uitkomen op 2,5% van het bruto nationaal product. In de jaren daarna moet het verder dalen naar 2%. Obama wil onder meer gaan bezuinigen op de medische voorzieningen voor ouderen en armen en op defensie. Verder wil hij een eind maken aan de belastingvoordelen voor de rijken die onder president Bush zijn ingevoerd. De president staat onder druk van conservatieve republikeinen om het begrotingstekort fors terug te dringen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman wordt waarschijnlijk aangeklaagd voor fraude. Dat heeft het Israëlische Openbaar Ministerie gezegd. Het OM geeft de minister nog wel de gelegenheid zich te verdedigen in een hoorzitting... voordat de aanklacht wordt ingediend. Als u wordt aangeklaagd kan het zijn dat Lieberman, die deel uitmaakt van een conservatieve regeringscoalitie... uiteindelijk moet aftreden. Lieberman wordt verdacht van fraude, witwassen en het intimideren van een getuige. Er lopen al ruim tien jaar onderzoeken naar hem.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 Schalke 04 heeft de titelverdediger van de Champions League uitgeschakeld. De Duitsers wonnen thuis met 2-1 van internationale. Ook Real Madrid is door naar de halve finale. De Madrilenen versloegen uit tot een Hotspur met 1-0. De heenwedstrijden hadden beide ploegen ook al gewonnen. In de halve finale komt Real Madrid uit tegen FC Barcelona... en Schalke 04 tegen Manchester United. Dan het weer in het zuiden en westen wolkenvelden elders vrij helder en minima rond het vriespunt. Morgen vrij veel bewolking. De middagtemperatuur ligt dan tussen 12 graden aan zee en 16 in het binnenland. Vrijdag zonnig, maar in de middag stapelwolken. Na vrijdag meer zon en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht vrienden.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Clary Polak. Er moest een breed draagvlak worden gecreëerd en daarom is een aantal bezuinigingen in het onderwijs vanavond uitgesteld. Een deal na onderhandelingen met de SGP, die daarvoor in de toekomst steun beloofde aan de maatregelen naar het schijnt. Ach, het kabinet Rutte is het eerste kabinet dat nu ook niet-regeringspartijen medeplichtig maakt aan achterkamertjespolitiek. Allons à la faille, mais pour nom, on va madame. Madame ken ik hem al? Bent pour faire ta Wordt comment tu crois mes je peux We moi tout seul. Allons à la tonen. We gaan je tonen. On va t'appeler madame. madame, gaan je tonen. petite à Dis d'homme, ça me fait du mal Captain Gumbo, Alonso fayette. Goedenavond, welkom bij het oog op woensdag. Groot nieuws vanavond: het kabinet stelt de bezuinigingen op het passend onderwijs, onderwijs aan kwetsbare leerlingen dus uit, maar niet af. Dus waarom is het eigenlijk groot nieuws? In Pakistan is een nieuwe terreurorganisatie in, op, in opkomst: Lashkar-e-Taiba. Wie destructieve ambities niet onderdoen voor Al Qaeda. Wat is dat voor een beweging? Dat de politie in ons land een belangrijke rol speelde... bij het oppakken van ondergedoken Joden, dat was wel bekend. Maar dat velen van hen NSB-sympathie hadden, dat was niet bekend. En Alf Van Liemt komt daarover vertellen. En Martin Siemek brengt een ode aan Calabrië. Maar is de samenvatting van het nieuws van vandaag. Woensdag 13 april. Twee grote onderwijshervormingen, de boete voor trage studenten en de bezuinigingen op het passend onderwijs, worden een jaar uitgesteld. Er is meer steun nodig, zegt minister Van Bijsterveld. Dat is nodig om het draagvlak in de samenleving ook te versterken op de scholen... Eh, maar ook om uiteindelijk het draagvlak in de beide kamers ook daadwerkelijk te realiseren. Tot frustratie van staatssecretaris Zijlstra. Het draagt dus ook niet bij aan 18 miljard euro bezuinigingen die dit kabinet nastreeft. Maar het leidt wel tot opluchting in het passend onderwijs. Maar laten we wel wezen, we zijn nog niet klaar... want het bezuinigingsbedrag staat nog steeds in zijn volle omvang boven water. Urenlang ging het in de Amsterdamse rechtbank over het diner... in de zaak tegen Geert Wilders. Tijdens het omstreden etentje zou een getuige zijn beïnvloed... door raadsheer Schalken, die eerder besloot... dat Wilders moest worden vervolgd. Die getuige, Arabist Jansen, zegt dat hij bij dat etentje... hard is aangepakt door Schalken. Door te zeggen, jij als intellectueel, je hoort toch beter te weten... en hou je een beetje op afstand en dat soort termen. Ik ik, ik heb daar ik, ik moet goed op, heb dat ik daarin met... met, met de kans dat Janssen nog eens aanschuift bij zo'n edentje is dus vrij klein. Schalke zei dat hij nooit de bedoeling had om Janssen te beïnvloeden. Hij wilde hem juist informeren. Ook hem zien we waarschijnlijk niet meer terug bij zo'n diner. We weten nu allemaal, en heel Nederland weet dat nu dat mijn aanwezigheid die avond verkeerd uh, heeft uitgepakt. De gastheer van het edentje, Bertus Hendricks, zou ook worden gehoord... maar de andere ondervragingen duurden zo lang dat hij vrijdag aan de beurt is. Nederland helpt Japan... Dat is de actie die werd gehouden om geld op te halen om de Japanners mee te steunen. Het Rode Kruis wil het land helpen na de aardbeving en na de tsunami. En daarom waren er in een halfgevulde arena optredens om geld binnen te halen, bijvoorbeeld van geishas. Na de geishas kwamen de kinderen. Is er te eten voor jou. Slaap je vanaf weer op straat in de kou? In de kou. En ook een blik bekende Nederlanders werd opengetrokken. om mensen over te halen om te doneren. Ik ben Frits Wester en ik help Japan. Ik ben Bovenerf en ik steun ook Japan. En ik help Japan, omdat het er zo snel mogelijk bovenop moet komen. Als u naar de wc moet, kunt u dat maar beter niet doen bij tankstation Bunderkamp. aan de A12 bij Wolf Volgens de ADAC in Duitsland is dat namelijk het smerigste tankstation van heel Europa. Duitse controleurs bezochten overal tankstations... en de toiletten in Wolfheze zijn zo vies dat er gezondheidsgevaar dreigt. Toch vinden de meeste klanten het wel meevallen. Het zit vol met uh, leuke teksten en zo en uh, spuitwerk en, uh, en stiften. Als dit smerig is, dan uh, kan ik er wel een betere toilet op noemen. Het is niet smerig. Ja, ik denk het wel. Zo ruikt in ieder geval wel. Je durft niet naar binnen? Nee. En nu dan? Nou, ik het wel op. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen werd gelezen door Freddy van Een spits onder meer schrijft dat het verhoor van plaatsvervangend rechter Schalken schadelijk is voor de beeldvorming over de rechtspraak. Tien van dit soort incidenten in tien jaar en je glijdt af naar het niveau van een bananenrepubliek. Dat zegt hoogleraar rechtspleging Philip Langebroek van de Universiteit Utrecht in Spits. Nederland vond het altijd de beste methode om criminaliteit en gokverslaving tegen te gaan... om gokken alleen toe te staan bij een door de overheid gereguleerd bedrijf. Maar nu lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer ervoor... om online pokeren en het via internet geld inzetten op sportwedstrijden te legaliseren, schrijft Trouw. Internet heeft het nationale beleid uitgehold. Er is toch geen toezicht mogelijk op de tienduizenden Nederlanders die via buitenlandse sites schokken. De Telegraaf schrijft dat uit cijfers van het CBS blijkt dat wel degelijk klopt wat ondernemers zeggen. Namelijk dat banken minder makkelijk krediet verstrekken. Ruim de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf heeft vorig jaar meer moeite gehad om geld te lenen. Van de bedrijven die geld wilden lenen kreeg maar 61 procent dat. Vier jaar geleden was dat nog 84 procent. Gevolg daarvan is dat de coöperatieve Duitse Volksbank zich richt op financiering van Nederlandse bedrijven die willen investeren in Duitsland. De 13 IVF-klinieken beginnen nog niet met het invliezen van eicellen van vrouwen zonder partner. Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich gevraagd te wachten tot het politieke debat in Den Haag uitputtend is gevoerd... Morgen is dat debat, schrijft de Volkskrant. Vorige week hebben zich tientallen vrouwen bij IVF-klinieken gemeld nadat die hadden aangekondigd dat ze zouden beginnen met het invriezen van eicellen voor vrouwen met kinderwens maar zonder partner. Maar veel fracties hebben vragen, bijvoorbeeld of vrouwen hun eicellen kunnen opeisen als de klinieken ze niet meer bewaren wanneer de vrouwen boven de 45 zijn. Het Zuid-Limburgse grondwater blijft nog tientallen jaren vervuild... met nitraat uit mest. Het gebied kan onmogelijk in 2027 aan de Europese waterregels voldoen. Volgens trouw blijkt dat uit een nieuwe methode... om het nitraatgehalte van het grondwater te voorspellen. Die is ontwikkeld in opdracht van onder meer de provincie Limburg... en het drinkwaterbedrijf. Doordat Zuid-Limburg een kalkbodem heeft met veel hoogteverschillen... is het ingewikkeld om te voorspellen hoe grondwater zich gedraagt. Bij een project van het het Centrum voor Verslavingszorg Malibaan in Utrecht... wordt samengewerkt met spelers van FC Utrecht. Spits schrijft dat de jongeren die meedoen aan dit project... FC Kicks United, minder snel afhaken... dan jongeren die niet met bekende Nederlanders werken. Van de jongeren die in therapie zijn vanwege problemen met drugs en drankgebruik... haakte maar 6% af, terwijl de uitval bij de controlegroep 43% was. En Otto Workforce, dat is een Nederlands uitzendbureau voor buitenlandse uitzendkrachten, organiseert op 1 mei een kerkdienst in Amsterdam, waarin de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II te volgen zal zijn op een groot scherm. Die vindt dan plaats in Rome. Veel van de werknemers van Otto zijn Pool en veel Polen zijn katholiek, legt de directeur van het uitzendbureau uit in het Nederlands Dagblad. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Mm.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 nieuws van vanavond, onderwijsminister Marja van Bijsterveld maakte bekend dat zij twee zware bezuinigingsmaatregelen een jaar uitstelt. De boete voor lang studeren schuift ze een jaar vooruit en datzelfde gebeurt met de bezuiniging op het passend onderwijs. En daarover ga ik praten met verslaggever Wilco Boom, want Wilco, waarom toch? Er moet toch 18 miljard bezuinigd worden? Ja, dat is uh, absoluut de bedoeling en dat volgens het kabinet gaat dat ook zeker gebeuren. En het gaat dan ook om uitstel, hè? niet om afstel. En de formele verklaring is dat de bezuinigingen op deze manier zorgvuldiger kunnen worden ingevoerd. Dat de studenten en, en de scholen die ermee te maken hebben, dat die zich er beter op kunnen voorbereiden. Maar een hele belangrijke reden waar de minister het in haar bekendmaking niet over heeft... dat is de SGP, de staatkundig gereformeerde partij. Die heeft maar twee zetels in de Tweede Kamer... maar dat begint op het binnenhof een echte machtsfactor te, kunnen worden, te, te worden, zou je zeggen. Ja, nou ja, het kabinet heeft de SGP echt hard nodig. Dat is precies wat er aan de hand is, niet zozeer in de Tweede Kamer... want uh, daar hebben de regeringspartijen VVD en CDA samen met de PVV een meerderheid... ook al is dat maar een krappe meerderheid... Maar de verwachting is dat het kabinet straks in de Eerste Kamer... die in mei wordt gekozen, niet zonder de SGP kan. De coalitie en de PVV halen daar waarschijnlijk maar 37 of misschien zelfs maar 36 zetels. En dan is de SGP hard nodig. En de SGP die is overigens ook wel geneigd om het kabinet te steunen... want veel standpunten liggen wel een beetje in dezelfde lijn als van het kabinet. Uh, maar Kees van der Staaij, de fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer...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 Nou, dat begon al met het uh, regeerakkoord. Daar staat bijvoorbeeld in dat het aantal koopzondagen niet wordt uitgebreid. En daarmee doet eigenlijk de VVD, de partij van premier Rutte, zichzelf geweld aan. Want een van de leuzen in de verkiezingscampagne van vorig jaar van de VVD was... shoppen is ook zondagsrust. Ja, en meer shoppen op zondag, dat is er dus niet bij als het aan het kabinet ligt. En dat kun je dus een handreiking in de richting van de SGP noemen. En toevallig, ook vandaag, werd bekend dat minister Donner niet van plan is om haast te gaan maken bij het aanpakken van het vrouwenstandpunt van de SGP. Mm. Hij gaat eerst wachten op een uitspraak van het Europees Hof. Ja, en ook dat lijkt wel een beetje een handreiking in de richting van de mannenbroeders. En dat allemaal in ruil voor een positieve houding ten opzichte van dat bezuinigingspakket van 18 miljard... waar je het in het begin van ons gesprek over had. De SGP die zal dat steunen, niet op elk detail, maar wel op de hoofdlijnen. En dat is voor het kabinet hartstikke belangrijk... omdat ze dus straks geen meerderheid hebben in die Eerste Kamer. En in de, in de SGP-kring zeggen ze dat ze ook dus maatregelen zullen steunen... waarin eigen kring over wordt geklaagd. Maar dat is dan de tegenprestatie die ze leveren... in ruil voor wat meer invloed op het beleid... zoals dat uitstel van die uh, bezuiniging op het passend onderwijs. Ja, maar dat lijkt toch wel op een vrij sterke positie voor de SGP... gezien ook okay. haar uh, geringe omvang. Uh, hoe ver kan dat gaan? Gaan we dat ook straks merken aan het beleid... met betrekking tot het homohuwelijk of abortus of euthanasie? Nou, Dat lijkt me eerlijk gezegd uh, overdreven... We hebben Kees van der Staaij gesproken vandaag en die is zich er wel zeer van bewust dat zijn partij met twee zetels niet moet denken dat ze uh, de wet kan veranderen op terreinen waar er een grote meerderheid voor de huidige praktijk is. En dan moet je denken aan euthanasie, aan abortus, aan het homohuwelijk. Ze rekenen er niet op dat ze die wetten kunnen terugdraaien. Dat zou ook voor de VVD trouwens onacceptabel zijn. Maar het is absoluut een feit dat de SGP een half jaar na het aantreden van het kabinet veel meer invloed heeft dan je op basis van die twee zetels zou kunnen vermoeden. En op het Binnenhof gaat eigenlijk ook al een beetje de grap dat de SGP met die twee zetels meer invloed heeft dan de ChristenUnie had in het vorige kabinet toen de ChristenUnie deel uitmaakte van het kabinet. Het lijkt me een beetje overdreven trouwens, maar de grap is veelzeggend. Wilco Boom vanuit Den Haag. Um, wij gaan naar Buffalo. Vanavond werd namelijk in het Groningse Buffalo een agent doodgeschoten. Uh, de gang van zaken was nogal uh, duister. Ik heb, uh, ik heb contact met verslaggever Jan van der Meijden. Goedenavond. Hi. Ja. Hoi. Hallo. Hi, hallo. Um, um, weet jij meer over de gang van zaken? Nou, uh, het is inderdaad uh, wel zo. Ik in het begin vanavond bevestigd, later werd het weer ontkend. Maar er zou een uh, agent bij een, uh, ja, een voorval hier in Buffalo. ...zijn doodgeschoten. Wat is er gebeurd? Kort over acht ongeveer zou er in een appartementencomplex hier ...in het centrum van het dorp... ...zou een handgemeen zijn geweest... ...daar zou een meisje met een uh, voorwerp zijn geslagen tegen haar gezicht. Uh, huiselijk geweld, politie er naartoe. Een agent en een agent. En vervolgens schijnen die twee met de verdachte op de vuist zijn gegaan. Daarbij zou de agenten gewond zijn geraakt... ...en zou de politieman zijn neergeschoten... ...met zijn eigen dienstwapen. Uh, vervolgens is de verdachte ervan door gegaan. Er is een grote politiemacht opgetrommeld. Er is een achtervolging begonnen door het dorp. En in het verlengde van de stationsweg schijnt de verdachte neergeschoten te zijn en gewond te zijn geraakt. Uh, het hele dorp hier is afgezet. zelden zoveel politie bij elkaar gezien. De bewoners kunnen hun woningen niet meer in en uit. Er uh, wordt grondig onderzoek gedaan hier naar wat het vies allemaal heeft voorgevallen. Op die beide plekken hier in het zo rustige Buffalo. Ja, is er nog iets bekend over hoe het met de meisjes is? Waar het allemaal om begonnen is? Uh, het, het meisje zou gewond zijn, maar verhalen doen hier ook alweer rond dat zij aan haar verwondingen zou zijn bezweken. Maar dat wordt niet door de politie bevestigd. Zo dadelijk om middernacht is er op het hoofdbureau van de politie in Groningen een persconferentie. Waar de burgemeester, de officier van justitie en de korpschef uh, tekst en uitleg zullen ge geven over ja, wat er nou precies gebeurd is. Maar als je de politieagenten hier ziet en. Iedereen staat vertwijfeld, want er is natuurlijk een collega overleden. Dat heeft enorm veel impact in de politiewereld. Uh, en er wordt volop onderzoek gedaan. En men is druk bezig om alle feiten op een rijtje te zetten. En over een half uur zouden ze meer kunnen vertellen. Duidelijk. Constateren we dat in elk geval een feit is dat er een agent is doodgeschoten. En dat al die andere uh, berichten nog geruchten zijn. En dat die later zullen worden bevestigd of onkend uh, in een persconferentie. Dankjewel, Jan van der Meijden. Também contava bab história de um amor que nasce hoje Entre um céu que cata en estrela e um story, van een kant bab, van De van een kant bab, van een de bab, van een kant bab, van een uw eterniteit. Zeker zo duidin, kauk'ke kaver. Tanto storia van kantavo, over filhos de Atlántico, coche pedra tra alegria dises gronzinho de terra, Kapar si lugar na mundo, mas e nós que kavu. Storia, Storia van Mayra Andrade. Deed denken aan een filmscript, het verhaal van die Amerikaanse CIA-agent... die onlangs in Pakistan twee mensen doodschoot en daarmee wegkwam... want hij werd na veel diplomatiek getouwtrek vrijgelaten... Maar Pakistan wil nu wel dat Amerika de meeste van zijn CIA-agenten terugroept. En dat zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor de terreurbestrijding. Daar ga ik over praten met Olivier Immig, historicus en Pakistan-deskundige. Ja, meneer Immig, die bewuste CIA-agent euh, zou namelijk bezig zijn geweest, gaat het verhaal, met een operatie. Hij zou hebben willen infiltreren in de organisatie Lashkar-e-Toyba. Ja, dat klinkt uh, goed. Ja, dat klinkt dus bijna als een film. Hoe aannemelijk is dat? Oh, dat klopt. Ja? Dat klopt zonder meer. Uh, de Amerikaanse inlichtingendiensten willen heel graag autonoom, dus zonder kennis te delen met de Pakistanse inlichtingendienst, die op eigen terrein speelt, uh, inlichtingen verwerven over potentieel gevaarlijke terroristische groeperingen. Anna, la de Lashka, Etoyba. Ja. Dus ja, meneer Raymond Davis, die uh, vrijgekocht is overigens met meer dan 2 miljoen dollar, die was daarmee bezig. En wat is dat dan voor organisatie, dat Lashkar-e-Toyba? Dat is een heel ongezellige uh, vereniging, zeg maar. <laughs> uh, ze zijn begonnen in 1987, om concreet aan te geven uh, wanneer ze begonnen zijn, met geld van Al-Qaeda notabene. Ongeveer 200.000 dollar is daar door meneer Bin Laden hemzelf uh, aangegeven hmm. van gaan jullie eens fijn opereren in Kashmir tegen India. Dat was de insteek. Juist. En, en, en nu uh, laat ik mij vertellen dat het ongeveer uh, van hetzelfde kaliber is... als Al-Qaeda, deze Ja, dat, dat is een uh, wonderlijke aanname, want Laskar... Lashkar-e-Toyba, er zijn verschillende manieren om het uit je mond te krijgen... die opereren voornamelijk in India's Kashmir. Tegen, ja. tegen de staat India en voor het verwerven van heel Kashmir voor Pakistan. Dat, is dat, hun dat, doel. dat is dat is de insteek. Ja. Maar hun doel is wat breder geworden inmiddels. De westerse wereld in zijn geheel is eigenlijk ook de grote tegenstander. Je moet via jihad, oftewel heilige oorlog... Je islamitische heilstaat over de hele wereld verspreiden. Dat is het idee. Dat is het idee. Dus dat beperkt zich niet alleen meer maar tot India. Nee. Uh, uh, heeft het al veel terroristische visitekaartjes afgegeven, deze groep? Um, ja, er is een hele reeks aanslagen gepleegd. Sinds 1999 in ieder geval. En Mumbai, uh, november 2008, is de bekendste natuurlijk. Die staat, op... die staat op hun naam? Die staat op hun naam. Yeah. De enige overlevende van die aanslagen die uit Pakistan kwamen... Um, Eén meneer zit daar nog in India zijn ze te wachten op zijn doodstraf. Die ongetwijfeld gaat worden voltrokken. Yeah. Maar ook, uh, en dat is niet onbelangrijk, de Pakistanse inrichtingendienst... Inter-Service Intelligence heet dat, ISI, is daar rechtstreeks bij betrokken geweest. Hoe bedoelt u? Um, de ISI heeft tot taak gehad om allerlei terroristische groeperingen... die in Kashmir actief waren tegen India en dat is tenslotte de grote tegenstander van Pakistan historisch gezien... Um, om die groeperingen die tegen India opereren te steunen. Maar dat, dat lijkt me een, een nogal, nogal pijnlijke. Uh, weet iedereen dat? Wist men dat? Dat deze groep werd gesteund door Pakistan? De insiders die wisten het zeker. De ins en wie zijn de insiders? De insiders zijn de mensen van de geheime diensten. Dus Lakers. de CIA bijvoorbeeld. De ja. CIA, ja. ISI. Ja. Even, uh, we komen straks terug op de verhouding uh, die, die er ongetwijfeld uh, ja. uh, uit voorkomt... tussen Pakistan en Amerika. Maar nog even naar um, Lashkar Etojba. Die hebben een leider... Neem ik aan, is die vergelijkbaar met Bin Laden? Of? Nee, meneer Hafez Said heet deze meneer, is een bevlogen islamitisch ideoloog van streng islamitische huizen. De, de Ali Hadid is een begrip in deze, en voor het gemak, dat is verband aan het wahhabisme, en voor nog meer gemak, dat is de officiële godsdienst, de variant van de islam die in Saudi-Arabië geldt. Ja. Um, maar zijn stending, zijn statuur, is minder dan die van Bin Laden. Ja. Het is een lokale groepering, een nationale groepering, zo u wilt. En geen internationale terroristische groepering. Ja. Bin Laden heeft zich onsterfelijk gemaakt. Ja, En, en hij nog niet? Um, dat komt nog. Uh, dat, dat komt nog, want het is groeiende, deze beweging. Deze beweging groeit. En hoe komt dat? Onder andere door een weloverwogen recruteringsbeleid. Maar ook door de omstandigheden waarin ze opereren. Pakistan gaat ziendere ogen bergafwaarts. Economisch gezien in ieder geval. Maar ook de sociale samenhang eh, vertoont steeds meer barsten en scheuren. Ja. En clubs als de lashkar e die reageren daarop. Maar hoe profiteert meer... die daarvan dan? Die bieden bijvoorbeeld onderdak aan mensen die eh, geen ouders meer hebben. Door terroristische aanslagen, door allerlei andere zaken. Die steunen inderdaad allerlei mooie projecten, scholing enzovoort. Ze zo doen ook sociaal werk? Ze doen Berold. veel sociaal werk. Ja ja, ja, ja, ja. Goed, u zei net um, um, uh, dat het niet alleen zo is dat zij ongestoord hun werk kunnen doen... maar dat ze zelfs dus gesteund worden door de Pakistanse regering. Nou, de regering, dat is weer zoiets. Um, ze worden gesteund door de Pakistanse geheime dienst... Geheim, ja, is dat weer wat anders? En dat is weer een ander verhaal, want de geheime dienst in Pakistan... die ISI die we net ja. bij, bij de kop hadden... die wordt rechtstreeks vanuit het leger geleid. Dat wil zeggen, de opperbevelhebber van het Pakistanse leger... meneer Kayani, die bepaalt voornamelijk wat er gebeurt... op het gebied van veiligheid, buitenlandse politiek... zeker ten aanzien van India en niet de Pakistanse regering. Um, als er binnen de legertop wordt besloten dat er moet worden gesteund bijvoorbeeld uh, de Lashkar, ja? dan kan de regering wel zeggen... lijkt ons niet zo'n goed plan, maar dan gebeurt het toch. Oké, okay, maar is dat een kwestie van machteloosheid of van onwetendheid? Het is een kwestie van een machteloze Pakistanse Juist, regering. daar heeft het mee te maken en niet van onwetendheid. Nou goed, uh, is het in dat verband dan dus een probleem... dat de verhouding tussen Pakistan en Amerika nu blijkbaar zo verslechterd is? Het probleem is dat... Uh, je hebt twee bronnen van autoriteit in Pakistan. Hebt. De regering die formeel gekozen is, nota bene. De partij van Weiland Benadzeer Bhutto en het leger zelf. Mm -hmm. De belangrijkste machtsstructuur van de Pakistanse staat tegenwoordig. Um, wie nu in Washington zit is niet de Pakistanse regeringsvertegenwoordiger... maar de vertegenwoordiger van de ISI, van het Pakistanse leger. En dat geeft exact aan hoe gespannen de verhoudingen liggen. Maar de vertegenwoordiger van uh, Pakistan in Washington... is dus iemand van de veiligheidsdienst. Het hoofd van, de van, de de, dienst, het van de geheime dienst. Het ja, hoofd van de geheime dienst is gestuurd door de legertop... om te gaan praten met de Amerikaanse geheime dienst. Ja, en, wat, en, en met andere woorden... Um, um, hoe is dan nu de verhouding tussen Amerika en Pakistan? Hoe zou u die omschrijven? Getroubleerd is een, uh, is een aardige in deze... Ja. Pakistan heeft inderdaad gedreigd om allerlei CIA-agenten die ze wel kunnen vinden... want de meeste zijn undercover, het land uit te, te sturen. Dat wordt weer ontkend door andere Pakistanse veiligheidsfunctionarissen... zoals dat dan gaat ja. in dit soort omstandigheden. De Amerikanen die willen eigenlijk alleen maar dat de oorlog tegen terrorisme... en dan met name Al-Qaeda, wat voornamelijk in Pakistan huist, ja. dat dat doorgaat. Ja. Maar dat gaat niet lukken, dus? Dat gaat wel lukken, want de oh. belangen zijn te groot. Men ja, kan niet om elkaar heen. Ja, maar die inlichtingendienst heeft de macht. De geheime dienst. Ik zeg steeds inlichtingendienst. Ik weet niet waarom, maar ik bedoel de geheime ja, dienst. Ze, ze die doen ook een inlichtingen natuurlijk. Ja, maar okay. Dus, dat gaat niet lukken. Het uh, Pakistanse leger heeft uh, de Amerikaanse steun hard nodig. De Pakistanse regering heeft de Amerikaanse steun eveneens hard nodig. Het gaat over miljarden per jaar. Uh, zodra de Pakistanse regering en leger... En of het leger, zou ik moeten zeggen. Uh, op een onzalig moment besluiten om de samenwerking met de Verenigde Staten... op een laag pitje te zetten, ja. komt er een enorm probleem op. Oké, okay. nou, ik, heb, ik zeg het niet graag. Maar ik heb het idee dat ik dit moet zeggen, we zullen wel zien. Ja, maar er ja. moet een uitsluitsel komen binnenkort. Oké, okay. nou, dan zullen we het snel zien. We zullen het snel zien. Dank u wel, meneer Immig. Tot u dienst.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 I have entered under this dark roof as fearlessly as an honored son enters his father's house. Teacher Leonard Cohn. Je zou soms denken dat we inmiddels alles wel zo'n beetje weten over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, maar dat is niet zo. Er zijn nog archieven met dozen vol papier die nog ontsloten moeten worden. En journalist en schrijver Ad van Liemt duikt met enige regelmaat met zijn neus in die dozen, recent bijgestaan door een zestal wetenschappers van wie er ook hier. Eén is Anne-Marie Marije. Welkom allebei. Ja. Um, um, ja, Dat leidt toch altijd weer tot belangwekkend nieuwe inzichten. Uh, meneer Van Liem, wat ontbrak er nog in uw ogen? We weten eigenlijk toch behoorlijk weinig... van de, uh, de echte organisatie van de jodenvervolging in Nederland. We weten dat uh, heel veel mensen uh, zich hebben gemeld. Uh, we weten dat er nogal wat mensen uh, via razzia zijn aangepakt bij de derde groep. Uh, dat zijn de mensen die van huis gehaald zijn. En hoe ging dat in zijn werk? Hoe, hoe, we weten iets over verraad, we weten over groepen die dat deden. Uh, maar we, uh, wie dat waren en hoe dat precies georganiseerd is... daar weten we betrekken we weinig van. En daar hebt u nu meer over En daar, hebben we nu, uh, daar zijn we nu bezig eigenlijk ja. heel veel over te weten. En wat, wat zijn de laatste uh, nou, bevindingen? Dan blijkt, dan blijkt dat je eigenlijk moet kijken in de processen verbaal... die na de oorlog zijn opgemaakt tegen veroordeelde politieagenten. En mm -hmm. uh, daar hebben we de... Wel 250 van gezien, van die dossiers, strafdossiers, die bedoeld waren voor die processen. En de politie heeft dat in de tijd na de oorlog heel goed uitgezocht en tot echt tot ver achter de comma geprobeerd te reconstrueren hoe dat ging. Die waren bedoeld voor processen, dus daar is door wetenschappers nauwelijks in gekeken, eigenlijk nooit. Nee. En nu. Uh, kunnen we daar beter in? Dat komt ook doordat het Nationaal Archief ze onder zich heeft en ze veel beter beschikbaar stelt dan vroeger justitie. En uh, nu, nu komt dat op gang en nu schrikken wij wel van wat je daarin vindt. Want wat bent u, waar bent u het meest van nou, geschrokken? Nou, ten eerste uh, het aantal uh, namen dat je dan tegenkomt van gearresteerde joden. Dat is heel paradoxaal dat je in, het, in de dossiers van de daders heel Ik, veel slachtoffers die vindt. Die 250? Da daar hebben wij 9000 daders. namen van slachtoffers in gevonden. Waardoor het nu van 9000 mensen vaststaat uh, op welke dag ze zijn gearresteerd en door wie. En vaak nog veel meer eromheen. En de nabestaanden van die mensen, uh, die hebben heel veel vragen daarover. die kunnen nu voor het eerst enigszins beantwoord worden. Ja, maar ik begrijp dat u niet alleen hebt... Want we wisten natuurlijk wel dat de politie uh, hè, dat een, een, een, een, een, een slechte rol heeft vervuld uh, in, in de oorlog. Um, um, wat u ontdekt hebt, is dat zij... Uh, NSB'er waren? Ja. Uh, dat hebben is, is we dat... niet zozeer ontdekt. Wat we ontdekt hebben is dat het bijna allemaal NSB'ers waren. En <laughs> dat er zelfs een soort ja. organisatie was... binnen politiekorpsen... dat er een afdeling werd gevormd... die zich te, met dit smerige werk bezighield. En dat daar de NSB'ers werden gezet. En ook nog wel in betekende mate SS'ers zelfs. De mensen die lid waren... Nederlanders lid waren van de SS. En die waren fanatiek? En die waren fanatiek. En het gevolg was dat de rest van het korps... Uh, daarmee zich min of meer kon distantiëren van dat smerige die werk. Je hoefde alleen maar de andere kant op te kijken. Uh, ja, ik zal niet zeggen dat het in alle gevallen zo was. Er zijn echt ook wel sprake van uh, mensen die geweigerd hebben... of die tegengewerkt hebben, ja. of die uh, joden waarschuwden. Um, dan kom ik bij uh, Anne-Marie Mrijen, um, een van de historici... zoals ik al zei, van het onderzoeksteam. Kunt u een voorbeeld geven van dat fanatisme? Ja, ik zou wel een voorbeeld kunnen geven... uit uh, een van de dossiers die ik zelf heb, uh, heb bekeken... Ik heb het dossier bekeken van een agent uit Nijmegen onder andere. En uh, die ging zelfs zo ver in zijn fanatisme... dat hij niet alleen achter Joodse mensen aanging... maar zelfs ook de gemengd gehuwde Joden uh, probeerde een list te verzinnen... om deze ook uh, eigenlijk uh, te arresteren. Want daar waren, de daar waren de Duitsers in het beginsel niet op uit? Op nee, die gemengd, gemengd gehuwde, gehuwde Joden waren eigenlijk uh, vrijgesteld van deportatie... En ze uh, moesten zich wel aan bepaalde regels houden. En hij verzon een manier om ze dan alsnog te arresteren. Dat hield in dat hij een jonge agent uh, op pad heeft gestuurd. Uh, langs de huizen van een aantal uh, gemengd gehuwde joden. En uh, hij liet deze jonge agent de mensen waarschuwen: van, er komt vanavond een uh, rassia. Jullie moeten vluchten. En uh, jullie moeten een ander onderduikadres zoeken. Dat deed, liet hij die jonge agent doen na acht uur 's avonds. En een van de redenen was uh, een van de. Ze mochten niet om na acht uur s avonds um, op straat komen. Uh, maar omdat ze gewaarschuwd werden dat er eventueel een razzia zou komen... zijn ze allemaal uit hun huis gegaan na acht uur s avonds. Vervolgens op straat onmiddellijk aangehouden door een andere agent... die ze om hun persoonsbewijzen vroeg. Uh, en daaruit bleek natuurlijk dat ze gemengd gehuwd uh, waren... en dat ze, ze de regels overtraden. En dat was een manier om tot arrestatie over te gaan. Toen heeft hij ze zelf verhoord op het bureau. Hij heeft vervolgens hun papieren verscheurd... Ja. Zodat ze ook geen bewijs meer hadden dat ze gemengd gehuwd waren. En daardoor als strafgeval direct zijn doorgezonden naar Westerbork. Ja. En eigenlijk ging deze truc zelfs de Duitse politie te ver. Want die hebben op een gegeven moment ingegrepen. En gezegd, uh, dit is een onrechtmatige arrestatie. En uh, de SD Arnhem heeft toen vervolgens uh, contact opgenomen met Kemmeker, kampcommandant in Westerbork. En uh, die heeft er twee van de oudste mensen naar huis gestuurd. En de ander zijn toen in het kamp uh, Westerbork gebleven. Waaruit valt te verklaren dat die NSB'ers dus zo fanatiek waren... dat, ze zelfs, dat het zelfs de Duitsers, hoor ik nu, te gortig was? Er dat is niet enig voorbeeld. We maken nee. verder mee dat, dat ze zo fanatiek waren... dat ze door Duitsers werden gearresteerd... wegens fraude, wegens uh, ja. uh, diefstal, van alles. Er zijn voorbeelden van dat, waar je dan wel van schrikt. Ja, waar, waar was dat door? Uh, dat weten we niet precies, nee. natuurlijk. Dat zijn we nog wel een beetje aan het uitzoeken, maar... Uh, het was dus, uh, wat mij het meeste opvalt, dat als je naar de, de organisatie van de Jodenvolk in Nederland kijkt, daar speelt de NSB als organisatie eigenlijk geen rol. Daar is nergens een plek voor de NSB. Want we, dat vonden de Duitsers maar een slappe organisatie. De, maar de paradox is dat uh, uh, op, zeg maar op werkvloedniveau, dat aan de basis, dat het allemaal individuele NSB'ers waren die het werk deden. Ja. En dat dus de NSB als organisatie eigenlijk veel minder belangrijk was dan de fanatieke NSB-leden. Uh, in de dagelijkse praktijk, dat is wel een heel merkwaardige conclusie. Zeker. Wat is de betekenis nu van dit onderzoek? Willen jullie, wie zegt daar iets over? Nou, jullie kijken elkaar aan. Wat is de betekenis? <laughs> uh, nou ja, twee. Eén uh, is uh, voor die nabestaanden die nu uh, meer kunnen te weten komen... Op den duur, als het allemaal in Maar eh, dat is vaak is. al uh, twee, derde, derde, of, vierde derde generatie. of vierde generatie. Dat is ook het, het patroon. Dat de ja. eerste generaties veel minder geïnteresseerd waren door. Daar, daar, daar zit veel meer spanning, veel meer. En angst. emotie en, en, en angst en, ja, en afhouden. En en die derde en vierde is wil onbekomend weten okay. wat is er gebeurd en, en, en vraagt door. En daar kunnen nu eindelijk hier en daar antwoorden gegeven worden. Dat ja. vind ik echt heel, heel belangrijk voor een grote groep mensen die daar op de een of andere manier mee in de Rijnen moet komen. Mm -hmm. eh, dat we meer weten van hoe het georganiseerd is geweest. Dat lijkt me sowieso uh, uit historisch oogpunt van belang, maar het is ook wel goed voor een samenleving om, om te weten uh, hoe dingen uit de hand kunnen lopen. En Ziet. hoe, ja, in dit geval... Ik denk, nog even je vorige vraag, je zag het ook wel in Duitsland zelf. Uh, da, daar heet het de Führer tegemoet werken. Dingen gaan doen waarvan je denkt dat, de, dat je chef ze graag heeft. Rooms zou zijn aan de paus, maar dan in, ja, ja, uh, in, om... in SS-opzicht. Ja dat, dat, <laughs> ja, dat heeft daar heel ja. erg een rol ja. gespeeld. Ja, ja ongelooflijk. Um, um, wordt er verder nog iets mee gedaan? Ik bedoel, in bredere zin, behalve voor de nabestaanden? Nou, wij zijn bezig, die, de, vooral de onderzoekers zijn bezig... Uh, in een heel uh, curieus samenwerkingsverband onder leiding van het Nationaal Archief... een uh, boek te schrijven waarin... Uh, de werkwijze en het hele systeem, uh, wat ge wordt geanalyseerd, okay. dat moet met een half jaar eigenlijk wel uit kunnen komen. En dat is de grote klus voor de komende tijd. En daarna, ja, dat, dat archief van die, van die daders, daar zit nog zoveel in. Daar kunnen historici nog decennia hun hart ophalen. Nou, in dat geval wens ik jullie allebei nog uh, heel veel uh, sterkte, wijsheid en uithoudingsvermogen ook. Ja. toe wij dat onderzoek? Hartelijk dank. Ja. Okay. Als Lloyd Co. Santa Cruz heette dit nummer. Um, dag Martin Schimek. Dag, goedenavond. Goedenavond. U hebt een boek geschreven, Bloedsinassappels... over uw leven in een dorpje in Calabrië... waar u na wat omzwervingen uh, bent neergestreken... waar u inmiddels uw hart aan hebt verpand. Um, hebt u zo nu in Nederland, Bump? Nou, zo sterk is het niet. Ik ben gewend om tussen verschillende landen te leven tussen Tsjechië, Italië en Nederland. Maar het is wel een plek waar je geboren wil worden... en in mijn geval, dat kan niet meer, want ik ben al geboren... Dus daar wil ik wel sterven. Ja, dan Als heb je da weinig keus meer. Ja. Hè? Als je niet geboren kan worden, moet je ergens sterven. sterven ja. ja, Wonen kan ook natuurlijk, want dat doet u. Ja, maar dat, ja. dat, dat, dat kan... Kijk, ik, ik vind over het algemeen dat je eigenlijk beter in de natuur kan wonen. En met, met vakantie naar de stad dan andersom. Ja, en dit is in de natuur? Dit Waar is, in Italië is het precies? Dit is aan de Ionische kust. Dus dat is eigenlijk... Bij de zee waren nou al die lijken uh, van die bootvluchtelingen uh, zwemmen. Uh, vandaag is weer een boot uh, aangekomen bij Pantelleria, per ongeluk. ze waren onderweg naar Lampedusa, maar... Uh, twee vrouwen zijn, zijn daarbij weer om, omgekomen en die, is, die, ja, die zijn dood. Ja. En zijn er ook veel levende mensen die daar aan de kust komen... en dus uh, het, het dorpje en de omgeving als het ware? Uh... Vroeger wel, maar dankzij, dankzij ingreep die Berlusconi toen met Gaddafi heeft gedaan... kwam, kwam heel lange tijd niemand. Hmm. Nu uh, zijn ze voorlopig gericht richting uh, Lampedusa, ja. want dat is de kortste weg... Ja. Oud-Tunesië, dus nou nog niet, maar dat kan nog komen. Ik denk dat dat zal komen. Ja, want Lampedusa ligt op een eiland. En dat is, dat ligt dan weer, is, is een, eiland. een eiland, sorry. En dat ligt dan weer een eentje ja. voor die teen van de laars waar ja. uw dorpje zich uh, bevindt. Bevind, ja. Hoeveel mensen wonen er in uw dorpje? 250. 250. Ja. Beschrijft u nou eens een, een, een typische. hoe noem je dat? Calabrese? Calabrese, ja. ja? Beschrijf, beschrijf, beschrijf eens. Die is heel direct. Uh, maar aanvankelijk zegt hij niks. Dus als ik bij me zou komen, als we vrienden waren en ik kom bij mij en ik wacht op. Ik, maar ik zeg dat niet tegen de dorpelingen en ik kom aan. Ik vind dat eindelijk, dat dorpje. En ik kom met een auto aan en ik vraagt of ik daar woon. Dan zullen ze zeggen: Martin Schimek, Hollandese nooit van gehoord. En waarom is dat? Ja, omdat dat, zo zijn ze dat gewend. En die mensen doen voornamelijk wat ze gewend zijn. Zij uh, hebben me ook gezegd, uh, uh, dat was een compliment, maar tegelijkertijd hebben ze me naïviteit uh, bestraft. Zij hebben me ooit gezegd wat is dat toch gezellig met jou? Wat kan je leuk vertellen? Maar waarom noem je namen van mensen? Dat hoeft toch niet? Je kan toch ook zeggen, deze wijn is van een vriend. Je hoeft de naam van die vriend niet te noemen. Dat zijn voorzorgsmaatregelen. Ja, want Ik... voorzorgsmaatregelen in de zin dat het gevaarlijk is om daar een naam te noemen. Nou, niet dat, het niet, is ook niet, maffiagebied. Niet, hè? Niet direct, maar dat kan gevaarlijk zijn. Kijk, je weet nooit wat die vriend die goede wijn... Uh, maakt wat hij ook, ook nog meer maakt. Dat weet je niet en dat moet je ook eigenlijk liever niet weten. En, uh, want ja, in dat kleindorpje met 250 mensen zijn vorig jaar drie mensen nergeschoten. Ja. Dat waren, moet ik zeggen, het uh, klinkt cru. Maar als ik moest kiezen, drie mensen die nergeschoten zouden moeten zijn, dan zou ik die drie kiezen toevallig. Nou, dat en, is behoorlijk en, cru en, inderdaad. En, en want dat, waarom? Nou ja, kijk, als je op een gegeven moment 250 mensen. Uh, uh, uh, hebt in een dorpje, dan ken je ze. Hè? En, als je en dit zegt, waren wij, de wij, minst leuke. Dit, dit waren absoluut de <laughs> minst leuke. Ja. En dat waren ook dus de, de mensen die met, met dranketta, want zo heet de plaatselijke maffia. Want dat is, ja, denk, Drangetta, uh, Drangetta ja. is de, de sterkste Italiaanse maffia, ook de rijkste. De, de uh, maffia die het meest in Nederland belegt ook. Dus daar zullen we in de toekomst <laughs> veel mee te maken hebben. Ook ja. hier in Nederland. Maar, maar eventjes, want u wil de naam van het dorp ook niet prijsgeven? Nee, dat kan niet, want dan heb je bij een. Kijk, ik ben heel open in dat boek, uh, maar dan krijg je bij praatje ook nog plaatje. En dan, dat kan echt niet. Dan, dan, dan kan ik net zo goed weg, dan, dan, dan, kan ik, dan wordt dat in brand gestoken, alles wat ik daar heb. Dat kan maar, gewoon niet. Hoe is. kijken ze tegen u aan? Uh, ze respecteren mij omdat ik hen respecteer. En misschien respecteren ze me ook, dat vraag ik me wel eens. Uh, Af, uh, Waarom dat is? Omdat ze niet weten wat ik morgen doe. En dat weet ik namelijk zelf ook niet. En dat straal je uit. Kijk, je moet... Uh, je kan, ik ben heel beleefd. Ik ben overdreven soms beleefd. Uh, ook in normaal leven. Ook hier in Nederland. Maar er zijn grenzen. En die, je voelt bij mij dat er grenzen zijn. En, uh, uh, en dat is eigenlijk wat al die mensen hebben. Dat is eigenlijk typisch voor een Calabrese. Jij uh, uh, je mag van alles doen. Hij doet dat hij dat niet ziet. Hij keek de andere kant op. Maar je moet, je moet hem niet krenken. En dat doen ze ook niet. Dat is een heel aparte uh, uh, sfeer... in welke bijvoorbeeld uh, mijn kinderen... De, de moeder van mijn kinderen, mijn, mijn vrouw... U hebt twee kinderen uh, van drie en van zes, hè? Ik? Van, een, inmiddels van, van, oh, van vier en, en okay. zeven benen. Goed. Maar uh, dus die kunnen... Die, wij slapen uh, soms met de deur open. Dus dat is... Uh, wij gaan de bos in en ik maak me nooit zorgen dat ze iets overkomt. Dus er is heel veel respect, maar tegelijkertijd, ja... Worden uh, er, oh, ja, er, zijn... er wel drie mensen doodgeschoten? Ja, Precies, ja. ja. Uh, het huis waar u woont ja. uh, uh, en waar u dit boek trouwens geschreven uh, hebt. Uh, ah, ik heb niet geschreven in een verbouwde varkenshok, maar ja. zeg maar op het. Uh, we, ik, ik heb vier hectare. Wow. Grond. Ja. En, en daar is een heleboel wat ik ook zelf verbouw. En dat, ik, dat doe ik in plaats van tennis en dat ik heel veel manueel werk. En uh, in Verbouwde Varkens ook heb ik dat boek geschreven. Ja, maar dat huis heeft ook een hele geschiedenis. Die heeft ook een geschiedenis, ja. Dat wist ik aanvankelijk niet toen we dat kochten. Uh, uh, maar op een gegeven moment wilde ik in de, in de hal uh, foto ophangen uh, die ik heb laten... Uh, reconstrueren, hoe noem je dat... ja, opknappen... Uh, van een man die dat huis heeft gebouwd. En die man... Uh, dat hele familie is uh, vertrokken naar Philadelphia, naar Amerika. En de buurman die was daarop tegen. Die zei, doe dat nou niet, doe dat nou niet. Maar ik heb dat toch gedaan. En toen kon hij dat niet houden. Want hij hey, mag me heel graag, ik mag hem ook heel graag. Dat is een man die twintig jaar ouder is dan ik. En toen zei hij... Uh, Martin, dat moet je niet doen, die man klopt niet. En die man heeft zijn vrouw gevorgd. En ik heb gezegd, maar hoe weet hij dat? Uh, nou, ze waren hier met vakantie en ik zit hier toch altijd op de stoep. Ik heb dat gehoord. En ik zeg, ja, maar hebt u dat aan de politie gezegd? En hij zegt, aan de politie gezegd, aan carabinieri. Maar uh, <laughs> natuurlijk niet. En, uh, maar oh, die man is dus niet gestraft. Nee, die is wel gestraft. Want de, de dokter zei tegen hem... Uh, uh, jij, hebt haar, jij hebt haar geworgd, of beter gezegd, met een kussen op haar hoofd. of zoiets. En uh, uh, ik zeg, maar dat is toch geen straf? Dat weet die man toch ook? Uh, en die dokter moest toch een uh, verklaring tekenen? En hij zegt, ja, maar... Die dokt dokter heeft dat, uh, ik heb gezegd, die dokter heeft dat toch naar die carabinieri gezegd. Nee, die heeft dat natuurlijk ook niet. Wat weten nou carabinieri van moord? Carabinieri hebben 23 <laughs> jaar. Maar die dokter heeft dat naar de, aan de zons in Philadelphia gezegd. En die weten dat hun vader is moordenaar. En toen ik in Philadelphia was, en heb ik ze bezocht, zat hij de hele dag te houden. Toen zei ik tegen die zons, maar uw vader zit de hele dag te houden. Kunnen jullie niets aan doen? Hij zegt, nee, hij heeft onze moeder vermoord. En dat is pas een straf. En zo zit Calabria in elkaar. En dat kun je allemaal lezen in dit ontzettend mooie boekje. Het overigens niet alleen maar over Calabria, gaat maar over uw maar boekje, hele 200 liefde. Maar pagina's. 200, 200 pagina's. <laughs> Neem me niet kwalijk. Het boek, boek. Uh, getiteld Bloed van ja. Martin Schiemek. Hartelijk dank. Dank je wel, dank je wel. En dit was uh, het oog voor vandaag. Morgen zit hier Max van Wezel. En straks kunt u nog luisteren, dat vergeet ik altijd te zeggen. Maar dan kunt u luisteren naar Casa Luna. En daarin ontvangt Helco Span Miriam de Bleekoor. Zij is arbeidsrechtadvocaat. Ga luisteren. Goedenavond. En een laatste glas in steen. Dit is Radio 1.